11 uur. Ember brandt ze met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Amsterdam woedt een grote brand in een muziek- en danscentrum. Er hangt een grote zwarte wolk boven het complex. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De brandweer is massaal uitgerukt, maar het pand bij verkeersknooppunt Amstel is totaal verwoest. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. In het stadje Indianola in de staat Mississippi hebben honderden mensen de uitvaart bijgewoond van blueslegende B.B. King. Een congreslid van Mississippi las een brief voor van president Obama. Die noemt King een inspiratie voor bluesliefhebbers en jonge muzikanten overal ter wereld. King overleed onlangs op 89-jarige leeftijd. Reisorganisatie Thomas Cook wil dat er een Europees reisadvies komt als er in het land veiligheidsrisico's zijn. Nu zijn er soms grote verschillen tussen de reisadviezen van verschillende landen. Vorig jaar haalde buitenlandse zaken Nederlandse toeristen terug uit Egypte wegens acute terroristische dreiging. Maar bijvoorbeeld Engeland had het reisadvies niet aangescherpt. In het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam is de 68e editie van het Holland Festival begonnen. Het festival besteedt dit jaar speciaal aandacht aan de Turkse cultuur. Op de openingsavond zijn er optredens van de popzangeres Jandan Erzetin en het volkensemble Kardes Turculer. Op het Holland Festival zijn 45 muziek, dans en theaterproducties te zien op verschillende locaties in Amsterdam. Het festival duurt drie weken. De Londense club Arsenal heeft net als vorig jaar de FA Cup gewonnen. In een uitverkocht Wembley werd het in de finale tegen Ashton Villa 4-0. Door de bekerwinst van Arsenal komt er een plek vrij voor Europees voetbal. Die gaat naar Southampton. In Duitsland is de beker gewonnen door VFL Wolfsburg. Onder meer door een doelpunt van Bas Dost werd het in de finale tegen Borussia Dortmund 3-1. Het weer overal droog met wolken en opklaringen. Morgen overdag steeds meer bewolking en later op de dag regen... bij 16 tot 20 graden. Verder aan zee een krachtige of harde wind. Dit was het... Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu. Alternative FM. ...oppassen dat er uh, niet de boel gaat rondzingen. Dat is altijd uh, ook heel erg uh, fijn. Uh, we hebben net uh, kunnen luisteren naar een stuurbaard bakkenbaard. Ik had iets uh, verwacht van een afkondiging van Pepe ...maar die bleef uit. Uh, nu uh, gaan we zo dadelijk uh, weer naar de kleine zaal. Want het, uh, het euvel wat we hebben nog met uh, het café... ...dat is nog niet, niet helemaal opgelost. Dus gaan wij eens eventjes uh, luisteren, Dolly... Wat, uh, ...wat we zo in... Uh, de kleine zaal hebben. Want ik neem aan dat jij daar iets uh, over gevonden hebt. Ja, daar heb ik zeker iets over gevonden. En uh, ik mag u gelijk adviseren, als u uh, het geluid op volle sterkte had staan, om het nu toch een klein beetje minder luid te zetten in verband met overlast bij de buren. De vol oh, wordt wachtkundig afgetimmerd. <laughs> mm -hmm. dus, uh... We gaan nu naar een uh, Melodic Metal formatie. En die heet Ethereal. Um, daarin spelen mee Uri Dijk, Daniel Verbrugge, Jorn van der Ploeg, Elko van der Meer en Michiel Kwakenaat. En uh, ja, we gaan er maar gewoon naar luisteren, ja, uh, denk ik. Ja, ik weet daar nog wel iets over te vertellen. Want, Ga jij nog wat vertellen? Want uh, zij zijn uh, de winnaars uh, geweest uh, van de, de allereerste uitgaven... die wij als auteur van de hebben gevolgd, in 2009-2010. Ja. En toen werden ze dus al opgemerkt door de mensen van uh, de Grote Prijs van Nederland... de organisatie al dus... En die uh, hebben ze gevraagd van jongens, doe mee. En dat is ook een heel leuk uh, verhaal, want op een gegeven moment deden ze mee. Maar Metal Band ja, maakten ze kans om uiteindelijk de grote prijs van Nederland te winnen. Ja, was het antwoord. Tot hun eigen verbazing overigens. En ja, ja. het was dezelfde finale van ja. Alaska ook hier mee heeft gedaan. De Zo, Polendamse band. He? Die dus ja, ja, ja, nu die heel is bekend, erg bekend he? is uh, geworden. Alaska is bekend, ja, inderdaad. En uh, dat is uh, de, de, de finale geweest die Ethereum gewonnen heeft. Nou, luister zelf maar. Ja. Het is een uh, beetje een groente wat uh, Daniel van Brugge doet. Maar dit heel is Ethereum. Dit is ethereal. Ja, Voor de gekste whatever! Come lekker deze kant op, maak nog een feestje van. Volg nummer van <laughs> so this is the Pilgrim. Nee, uh, dit is eventjes is weer je uh, de boel onderbreken. Uh, Wat zeg je? Hey, PP. Maar oh. er zit iemand doorheen te praten. Sorry. <laughs> ja. Wie bent u? Ja, nou, die, die jongen verkoper. Ah! Uh, maar dit, dit, dit, van is, dit, dit is een band waarvan jij ooit hebt gezegd... ze zijn de boel verkundig aan het aftippen. Dat is Ethereal die we nu horen. Ja, inderdaad. En die tekst heb ik gequoteerd van uh, de man... Die uh, het eerste jaar de presentator van de Rob Acta Awards was. Ik heb het, dat was uh, jij niet, hè? Nee, maar ik was er wel vlug bij, omdat uh, dat, ik heb het over Andreas Pielaag. Ja. Fantastische presentator trouwens. Ik, uh, ik, ik heb ook echt dingen van hem geleerd. Uh, maar die heeft een keer uh, een bandje waar ik mee kwam spelen, een punkbandje, uh, heeft hij zo aangekondigd. Wij sloten toen ook af. Ja. Het zei hij, ze komen hier verkundigde de boel af, Timmy. <laughs> ja. En toen stond ik zo erachter met, met een heel eng uh, hockeymasker op. Uh, net zoals in die horrorfilms, weet je wel. Oh ja, zoiets als Michael Myers uit Halloween. Ja, wat ja, zei ze? zo? Michael Myers uit Halloween. Ja, ja, zo ja, ja. was ja, ja. Zo'n zo soort uh, appearance was het. Ja. En uh, ik stond er... Uh, oh, shut up, you bastard. <laughs> <laughs> ik kreeg je echt een beetje kiegel van. Dat is een hele gevoelige jongen. Ja. Ja. ja, maar, maar, <laughs> maar toch, uh, ja. Ja. jij hebt hier behoorlijk wat voet, voetsporen liggen. Uh, zo niet, uh, wow. ben jij uh, toch. Nou, denk. Meer dan 15 jaar de vaste pre presentator van dit, uh, van dit gebeuren. Ja, er is een. Um, vorige week we, we hebben we een interview opgenomen met. Uh, dat, is, dat is speciaal dus ja? voor u op words gemaakt. Ja, ik zie het, het, zie het. Ik zag het. Uh, ik, oh, ja, bij, uh... ik, heb, ik heb het nog niet gezien. Ze zouden het opsturen, dat hebben ze wellicht gedaan. Maar ik heb de laatste dagen echt dag en nacht gewerkt. Uh, dus ik heb helemaal geen mails gecheckt of wat. Of geen, of geen filmpjes of wat er binnengehaald. Maar. Um... Daar werd het ook gevraagd, hoe lang ben je. En, en daar kwam die vraag boven. En ik dacht 19 jaar. Maar later dacht ik, ik ben in het tweede jaar als invaler begonnen. Mm -hmm. uh, in het derde jaar ben ik echt als vaste presentator erbij gekomen. Dus 18 jaar, echt ja. vast. En, en 19 jaar wel betrokken ja, ja. bij Europa Atla. Ja, ja. ja, nou is er natuurlijk uh, ook een verhaal. Bekend van, uh, van yeah! ons en wat dat betreft in een illustre programma bij CFM Zandvoort. Dat, dat heette Getetter aan zee. <laughs> aan zee. Getetter aan zee. met Marjol Rebel. Leeft die nog? Ja, die leeft nog. Die ja, leeft nog steeds. Weet ik, weet ik. <laughs> maar uh, dat was um, in de watertoren. Ja. En ik, ik was alleen al helemaal blij dat ik een keer in de watertoren uh, geweest ben. ...in de eter gemocht. Zo te gek. En dit, is ether, te toch? dit is nu. Ja, ik, ja, ja, ja, ja, ja. Jullie zijn radio -liefhebbers. Ik, ja. uh, ik, ik, ik deel dat met jullie. Fantastisch. Ja. Ja. De eter is een fenomeen. Dat is uh, ja, maar we zijn dit is, om, dit, is ja, om, toch? dit is de zesde keer dat Gerispie. wij dus, uh, die uh, Rob Akda woord al doen. Zo op deze manier. De zesde, Pardon? Pardon? Keer. zesde keer dat we de... Dus, uh, dat jullie dat doen? Ja, ja. Uh, oh, dat, ja. Ik werk ook een beetje als presentator vandaag. Want ik ben natuurlijk ook het feest hier uh, net, net, net zelf muziek gemaakt... Um, Volden. Inderdaad, voor CFM, voor Altafem moet ik zeggen. Ja, CFM natuurlijk sowieso, maar onder die hoed uh, doen jullie het programma Altafem. En ik vind het zo te gek. En ik zeg, ik zeg het ook elke keer als jullie er zijn, zeg ik het ook. Ja. Ja. Fantastisch, want jullie zijn er elke keer. En dat is, nou, fenomenaal. Ja. Ja. Zes keer al. Zes, ja, op keer. naar de twintig. Ja, <laughs> dat moet er wel wat gebeuren, maar dat uh, gaan we wel, denk ik, halen. Ja. Ik, ja, ik, ja. Zou, ik zou zeggen, geniet even van je bier, want uh, de volgende staat nou, alweer nou, klaar. Uh, de ja. volgende. Dat is Donald Majid van Good Meat. Dus uh, die uh, mag uh, nu uh, deze kant oh, die op gaat uh, nu komen. Ik ja, ja, ja, ja. Of hij staat uh, nu met, uh, met een, uh, een mobiele. Uh, Doen jullie niet om half de, de, de, het nieuws? We worden uh, niet nu geterroriseerd door. Uh, dus over een half uur past. Dus, uh... oh, gelukkig, dat is alleen het hele uur. Ja, nou, uh, ja ik, ik, ik, uh, ik, ik, ik luister veel radio. Ik ben echt, wat ik zei, een liefhebber van de Eter. Uh, <laughs> en dan een, luister ik ook nieuws. Maar ik lees, ik lees al gewoon echt iets van 20 jaar geen kranten meer. Omdat er eigenlijk altijd hetzelfde in staat. Ja. Het is allemaal inwisselbaar. Uh, en het, het vervelende is... Het is altijd slecht nieuws. Waarom dan nou toch? Mensen, geven er toch ook de helft goed nieuws aan. Maar goed, dat is het laatste wat ik even wat toevoeg. Aan, uh... En jullie ja, doen dat. daar hebben ze bij Kinderen voor Kinderen een liedje van gemaakt, hè? Dat weet ik dan weer niet. Nee. Nee. nee? Nou, dat moet je niet eens. aan. Dat is na mijn, mijn tijd. Kinderen kinderen uh, ik heb twee hele lieve kinderen. Misschien moet ik mijn kinderen daarmee gaan pesten. Ja, zo is het. Maar nee, hoe nee, gaat dat het liedje? Het, uh... nou, ja, weet ik even zo gauw niet met al de muziek om me heen. Maar het is een heel leuk liedje over het journaal... en waarin alleen maar goede dingen verteld worden ja, maar er zijn, er zijn absoluut goede dingen te melden, weet je? Ja. Maar ik dat is niet schokkend. Groep mensen willen geskild worden. Maar uh, mijn kinderen die zingen ha, ha, ha je vader, ha, je, uh, je vader, vader, die vader die is, is gek. gek. Ja, ja. Je bent zelf al niet zo lekker, maar je vader is zo gek? Gekker gekker Daar wil ik het ze laten. Dank u. Okay, Dank je wel. Dan, tot u sprak de de de de, de man van. De chema. De chema. Uh, onze vriend van uh, Good Meat All, uh, klaar is anders uh, gaan we nog even een, uh, een, een zaal Een stukje teruggeven. luisteren. Dus, uh, ja, ja, terug. Kijk Hatsi, idee. Oh, Kijk, het gesprek, de telefoongesprek wordt, wordt uh, gekild. <laughs> ik mag de microfoon aanbrengen. Uh, yes. Daar is ik ook alle al reden toe. Uh, gefeliciteerd want... met een mooie optreden. Dat is ja, geweldig. Ja, want <coughs> het is een tijdje terug, uh, Donald, dat we elkaar uh, hebben gesproken. Want uh, jullie stonden, als het goed is, drie jaar terug. Ja, ja, volgens mij uh, 2012. 12. 12. Ja, Dat is al een ja. drie jaar. Ja. het ja, ja, lijkt ja. wat snel. Ja, ja. Ja. Uh, intussen is er wel wat gebeurd, geloof ik ook. Ja, Magazine. zeker. Ja? Ja, we hebben sowieso veel gespeeld ook. En uh, veel, uh, met vooral met elkaar uh, weer nieuwe dingen ontdekt en zo. Mm -hmm. Maar... Uh, uh, het, het jammer was dat we net op het cruciale moment dat we niet ons eerste album wilden gaan opnemen uh, uh, Is onze drummer ermee gestopt, die was namelijk gevraagd voor een andere band Die uh, toch qua niveau wel een stapje verder was dus ja, zo. En, uh, ja, ja, ja. We hadden allemaal hetzelfde gaan, zoals ik het ja, was echt een ja. mooie, uh, mooie uh, kans voor hem, dus ja. dat heeft hij aangenomen toen en dat kon hij niet combineren met ons, dus toen is hij weggegaan. Dus toen moesten wij weer een nieuwe drummer vinden. Ja. En dat kost tijd natuurlijk, want je gaat niet zomaar iemand uh, aannemen die, uh, die misschien uh, wel uh, je, je dingen kan drummen en goed in de stijl past, maar waar je het totaal niet mee kan vinden. Hm. Je moet echt iemand hebben die uh, je muziek kan spelen überhaupt, uh, iemand die dezelfde smaak heeft, iemand waarmee je het goed kan vinden. En, die er ook goed bij past bij het plaatje. Dus dat kost gewoon echt tijd. En uh, Daar hebben we vooral het laatste jaar echt mee uh, gestruggled, zeg maar. Maar we hebben nu eindelijk iemand gevonden. En uh, ja, daarmee gaan we nu gewoon weer opnieuw beginnen. We moeten echt weer even uh, helemaal vanaf het begin beginnen. Maar dat is ook wel altijd lekker gewoon te doen, zeg maar. Weer, ja. uh, kan je dan ook de boel een opvriesbeurt geven Ja, precies. Manier? Dat ja? is weer een nieuwe kans om je ja. nieuwe sound, nieuwe... Nieuw werk, uh, een nieuwe, uh, nieuwe weg in te slaan. Het is natuurlijk niet zo dat we uh, totaal andere dingen gaan spelen. Maar het is wel zo dat we het willen verbeteren natuurlijk. Je bent altijd op zoek naar een uh, soort van ultieme sound en ultieme uh, nummers. Dus ja, uh, ja nee, daar, daar zijn we nu echt mee bezig. We gaan nu echt weer schrijven. En, uh... Doe jij dat? Want de uh, laatste keer was, uh, was, het, uh, was het zo dat jij toch ook wel een uh, behoorlijke schrijversinbreng is. Dat staat me, staat me in ieder geval vanbij. Maar uh, ik weet niet of dat uh, uh, uh, nog zo is. Nou ja, als vocaal is het <laughs> natuurlijk altijd dat je meestal tegenwoordig in de moderne is. Wel dat je als vocalist uh, verantwoordelijk bent voor de lyrics. En ja, ja, ja. natuurlijk je eigen instrument, de zangmelodie. Maar uh, we hebben tegenwoordig met, met al die MacBook Pro's, en shit, je kan best wel veel zelf produceren. Weet yeah. Je hebt heel veel tof artiesten als Theme in Pala yeah. of de staat die gewoon alles, het is allemaal één iemand. En wij, wij, bij ons is dat niet zo, maar het zijn dan dat iedereen maakt gewoon zijn dingen op zijn computer thuis. Ja. En dan uh, leg je dat in bij de groep en dan maken we met z'n allen er wat toffers van. Zeg maar. Het is echt, uh, het, we zijn wel qua uh, produceren, zijn we wel iets uh, volwassener. dat je gewoon sneller kan werken en zo. En dat merk je wel, het verschil met drie jaar geleden. Dat is wel ja. veel beter. En daardoor krijg je ook betere nummers, weet je Het is wel uh, heel anders, toch? Nou ja, het is dus in ieder geval weer uh, uh, iets waar ja. We, ...waar ja. we weer we, jullie weer tegen kunnen komen. Ja, dat, precies. We ja, zien mensen, mensen die ons kennen die dachten van waar zijn ze nou? Ja, uh, ja, ja. ja, maar, ja. maar deze ja. leven nog hoor. Ja, ja We leven <laughs> nog precies. En dit, uh, en hoe, we hebben nu met ja. de nieuwe drums we okay. hebben een paar try-outs gedaan. Ja. Dat ging hartstikke goed. Ja. En, uh, Mooi. Dat past gewoon helemaal. Dus nu gaan we echt uh, we gaan binnenkort ook naar Frankrijk op een weekje. Dan gaan we echt schrijven op een boerderij. Uh, ja. We gaan echt even de tijd ervoor nemen. Dan willen we... In september willen we ons eerste single uitbrengen in deze formatie. Dus is echt even, even vanaf het begin een single ook. Geen EP of Al, gewoon echt heel simpel één nummer... En dat moet dan uh, de nieuw, het, nieuwe, het nieuwe beeld geven. Spannend. Ja, we zijn, ja, zijn heel spannend. Zijn er, we zijn er ja. Ja. Ja. En nog een Franse uh, noten doorheen gaan horen. Ja, dat lijkt voor de, de, de rust. Het de, op de, de, de, de, de, de, de boerderij. Je moet het aangename, he, je moet het ja, nuttigen ja, met het aangename verenigd. Zo is het. Ja, zeker. Goed, Donald. Dank je wel. Ja, geen probleem. En als jullie nog even voor alle duidelijkheid willen vinden. Hebben jullie een website? Uh, ja, ja, onze website is een beetje gedateerd. Ja, omdat we natuurlijk helemaal uh, nieuwe dingen... Maar op Facebook zijn we nog uh, vrij uh, actief. Dus check gewoon good meat op Facebook, goed vlees. En daar zie je wel, daar posten gewoon wanneer je moet optreden of iets. Of uh, als er iets nieuws komt of een videoclip of zo. Dus daar, uh, daar kan je alles op vinden. Goed. Super. Dankjewel. Heel ja, ja, veel succes met het schrijven van de nieuwe nummers. Dankjewel, ja. En uh, we wachten in spanning af wat we van jullie gaan ja, horen. Ja, ja, ja. <laughs> Heel goed, dankjewel. Oh, Oké, okay. We uh, gaan eens even kijken. Want uh, als het goed is, krijgen we ook weer het geluid van het café. Is er, er, werkt het allemaal daar weer een beetje, Sander? Je kan alleen ja, maar knikken hoor. Maar uh, we hebben een beetje geluid weer vanuit het, vanuit het café. En dat is uh, wel eens een, uh, even een tijdje anders geweest. Dit is natuurlijk nu uh, is er niks. Nee, Jawel, French coat. French call. Ja, ja, laten we ja, kijken. Dat was de tegenspeler van uh, ja, en uh, trenchcoat in het uh, vanuit het café in het patroonaat. They washed away his sins, but didn't wash away his doubts. He said, you listen to me, hypocrite, you liars and thieves. This one-eyed king is still off blame, and I'm the only one who sees that when Jericho comes crushing down, you'll be lucky when I'm alive. Though there wasn't much worth saving, you can say I never tried. that flows around. Ik net van de jury door dat er nog geen winnaar bekend is vanavond. Maar wel dat we nog één nummer hebben. Woe! Dit heet: uh, Dank jullie allemaal wel dat jullie er waren. Ja, zo lang mag Het kan een bas solo van 20 minuten worden, is dat oké? Okay? Ja, ja. Max 5! Godverdomme! Ja, ja, ja, ja. Dat is ook een prestatie. Ja. <laughs> hij, hij, hij ziet er niet zwart uit. Dus, ik denk niet dat het Charles Mingus is. Nee. U weet de uh, ghost of Irvine Dean. Ja, en uh, dit waren voor zover de radio betreft even de laatste tonen van Trenchcoat... die vanuit het uh, café aan het spelen is. En we gaan nu doorschakelen naar het grote podium. Want op het grote podium staan in de startblokken uh, de groep Cheesy. En uh, Cheesy is een, uh, een mix van uh, ja, freaky metal, funk en echt grooving hardcore... Zij staan dus inderdaad, zoals ik zei, op het grote podium. En uh, ik weet niet of Jaap nog uh, informatie over deze band heeft. Dat niet. Ik heb net wel al in de wandelgangen zo links en rechts opgevangen... dat het een verschrikkelijke leuke band moet zijn. Dus uh, naar wat ik gehoord heb, zeker de moeite waard. En we gaan nu, als het goed is, doorschakelen naar het grote podium... om te luisteren naar Cheesy. Ze deden mee in 1997, 1998, nee, dat was een fantastisch jaar. En ze wonnen met de Rob in 2001-2002. En dat was een heel mooi jaar. Zo niet het beste jaar van de Rob aftaan Awards. Dames en heren, onze meisjes, laat je even knijper hard horen voor CSA! Ja, Dat is niet helemaal eerlijk. Dan pak ik gewoon de roulade er weer bij. En eh... Wel hè. HOMO! Maar dan een tijdje niet meer. We hebben ik wat van deze. Oké. Okay. Volgende nummer. E443.